Hallo, ik ben Christophe Minten, 56 jaar, geboren en getogen in Hasselt. Ik heb bewust gekozen voor economie. Waarom? Ik wou zelfstandige of handelsvertegenwoordiger worden. Ik heb eigenlijk bij Alfa Molenvijver, toch voor een zes maanden dat ik daar gewerkt heb, maar bleek ook daar dat mijn diploma economie, maar ook toerisme en management, te hoog was. En toen heb ik gezegd van, oké okay Christophe, terug gewoon als zelfstandige beginnen. En dan ook als hoofdberoep. En dan, toen ben ik begonnen als Argus, BTBA. wat nog steeds altijd mijn bedrijfje eigenlijk is, uh, in bijberoep. Nu in bijberoep weliswaar, toen in hoofdberoep. En ik was dan eigenlijk marketing consultant. En ik werkte campagnes uit en promotionele acties voor vooral kleine ondernemingen, en zelfstandigen. Ik deed ook een salesgedeelte. Uh, ik had daarvoor een aparte vernootschap, Waterloo BVBA. En dat was eigenlijk een bedrijf dat gespecialiseerd was in waters. Het was ook sales, maar ik verkocht in samenwerking met de waterwinkel in Bergen, in winkels in Limburg, Nederlands Limburg, Vlaams-Brabant, in het Luikse zelfs, Bedoeling was samen met mijn compagnon van de waterwinkel in Berghem om ook een winkel in Hasselt te openen. Maar na een grondige evaluatie en studie, dankzij samenwerking met Unisol uh, Limburg, heb ik afgezien van dit plan. En ik had daarna ook contacten met een ander bedrijf in Nederland, Waterworld, en ook daar heb ik eigenlijk vooral prospectie kunnen doen in het buitenland kunnen reizen en nieuwe waters gaan ontdekken en commercialiseren. En eigenlijk de bedoeling was om die mineraalwaters in de HoiKa te gaan plaatsen. En dat zijn dan voornamelijk grote, maar ook kleine merken van waterproducenten. En ook gearomatiseerde dranken. Maar dat was eigenlijk niet zo, ja hoe moet ik zeggen, ik had geen zekerheid. En toen ben ik terug bij de overheid terechtgekomen. En ik heb opnieuw gesolliciteerd bij de provincie Limburg. En vooral dan eigenlijk bij toerisme Limburg. In die eerste fase heb ik toch twee jaar meegeholpen aan het fietsgoedennetwerk en kunst in de open ruimte een pit gegeven. En na die inspirerende jaren ben ik opeens ook benoemd geworden als burgerhoofd tussen de deputé en de cultuurdienst en de dienst toerisme. Mijn taak was om promotie uit te lijnen, beleidsacties te formuleren en strategieën uit te bouwen. Maar cultuur werd een Vlaamse bevoegdheid of een lokale bevoegdheid. En ik heb gekozen om verder te gaan in het Vlaamse gedeelte en ben gaan solliciteren bij de Vlaamse communicatiedienst. En daar ben ik bevoegd geworden voor overheidscampagnes... Dus het uitzetten van campagnes, beurzen organiseren... en uiteindelijk ben ik ook een soort van P.R. man geworden. Wat eigenlijk ook dan uh, het resultaat was van die de opleiding... die ik genoten heb aan de Ezel. Uiteindelijk, en dat is nog altijd mijn, mijn job... omdat eigenlijk Vlaamse bevoegdheid, cultuur... had ik zoiets van, ik heb alles gezien... en ge, gevoeld wat er te voelen was ben ik begonnen bij Flanders DC, Flanders District of Creativity. En dat heeft een, een soort van verzelfstandig statuut als bedrijf voor creatieve beroepen. En daar heb ik, en daar doe ik nog steeds, verantwoordelijke voor sales, marketing, PR en als fundraiser. Dus mijn taak is het voornamelijk om gelden uit de markt te halen bij kleine grote bedrijven, multinationals. En dat wordt dan geherinvesteerd in culturele projecten. Gedurende die periode van Vlaanderen en Vlaanders DC heb ik mij gearrangeerd ook als vrijwilliger. Ten eerste bij Rode Kruis Vlaanderen, bij de afdeling Hasselt, waar ik instond voor de communicatie en de werving en uiteindelijk ben ik ook daar een aantal jaren voorzitter geweest. Tweedens bij het Cultureel Centrum Hasselt, waar ik ook tevens suppos ben ofwel toezichthouder bij de tentoonstellingen. Ten derde bij de nieuwe zaal. Bij CinemaZ en het Nu Stedelijk. En verder ben ik ook een aantal jaren geleden vriend geworden en lid van de Raad van Beheer bij, ten eerste, het Molenmuseum Hasselt, tweede, het Museum Hasselt en ten derde, Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur in Hasselt. Dit is ongeveer zowat mijn cv. Hier en daar kan ik dat uitbreiden. Of meer vertellen tijdens een gesprek. Of als u meer vragen heeft hieromtrent, kan ik u altijd ook mondeling of schriftelijk u hierover uitweiden. Dat is het ongeveer. Dank voor uw bereidwillige aandacht. En tot hoors. Dag.